Ja. We gaan verder. Uh, ne, de de regel 19. Probeer hier zit. Eigenlijk, wat we leren, hier zit alles wat je nodig hebt voor jouw correctie. En voor meiden of. Van ziektes, en op welke manier je dat doet, en et Alles zit hier. Nee, alles zit hier. Nee, alles zit hier. Nee, ik zijn niet. We zijn er al. We We zijn er al. We we zijn erop, en dat is wat hij zegt, David zegt, zo op indirecte, let op, zoger kan je niet begrepen, zoger is gegeven op een indirecte manier, om op een indirecte manier boven het verstand, goed opletten, wat ik probeer in drie tellen te zeggen, om op een indirecte manier dingen verbanden door, let op, door verbanden te leggen, geestelijke verbanden te leggen, te komen tot de waarheid. Eh, wanneer, we spreken van, als we, wanneer we spreken over de, de leer van het Koninkrijk der Hemel, daar hebben we niet, een, niet nodig om, zal ik ook niet suggesties maken van, eh, zoals eh, Yeshua had gesproken in, in, zeg ik dat, in gelijkenissen. Met massa. Ja? Ik zal het ook niet doen hier in gelijkenissen praten. We zullen daar een concrete, een hele concrete, een concrete manier doen. Maar de zoger die eh, onthult bij ons het niveau van het lichaam, van het je En daar hebben we de zoger weet, op die manier bij ons. Eh, aan te spreken onze krachten op de manier dat dit niet helemaal direct is. En tegelijkertijd met, de, ja, met het commentaar van Hasulam wordt het ons duidelijk. En zo moet het voldoende zijn. Uh, en, maar, en geen spelregels. Want regels is niet... Je kan het niet uh, kabalen en überhaupt de hele methode kan je niet zo so in regels, weer Trouwens, uh, mijn boek, wat ik nu al in het Russisch, al 100 pagina's of meer, heb ik nu vertaald, daar kan je leren dat precies in regels, dat zal je helpen, meer dan alle boeken die in de wereld zijn, zal mijn boek, wat ik nu vertaal, in het Kabbalah voor de complete life management. Meer dan 100 pagina's, ik denk over een maand, of ben ik klaar dan ongeveer een maand, of Anderhalf maand ben ik klaar met het boek. Daar heb je alle concrete methoden, precies hoe moet je werken. Als een mens niet luistert, kan ik niet helpen. Als een mens in de trein zit en leert, bijvoorbeeld heeft weinig tijd, en die in de trein ver, ver, verdoezelt zijn tijd om gebeden uit te spreken, in plaats van bijvoorbeeld mijn boek te leren, dat is niet mijn boek, maar wat ik had opgemaakt, ik zou alleen maar dat leren, ik zou geen andere ding leren, ik zou elke pagina daar uh, bestuderen en toepassen in mijn leven, dat zal mijn leven corrigeren, Duidelijk. in plaats van al die gebeden, van het gebedenboek uit, uit mijn hoofd, te zeggen, dat helpt voor geen millimeter, <coughs> voor geen millimeter helpt het de mens, want wij absoluut niet weten hoe, Moeten wij dat leren. Maar het geeft natuurlijk een mens een prettig gevoel. Dat de mens denkt: oké, okay, ik, ik heb mijn, ik heb, uh, mijn taak voldaan. Gepen? Ik heb het voldaan, ik heb het iets gedaan, iets dat geeft net als een, uh, net als een uh, ik heb mijn plicht gedaan. Of dat helpt, of dat niet, of de vrouw of zijn vrouw daarmee tevreden is, nee, heeft. Ja, hij heeft zijn echtelijke plicht gedaan. En hij zegt, ik heb gedaan, ik kan slapen. Zo is de mens ook die dan uh, probeert te vinden... Uh, uh, rust, berusting bij allerlei rituele dingen. Ja. En wil je wil goed toepassen, de, de kabala? Ja, we hebben genoeg dingen. Maar ook dat herhaal dagelijks... Dat boek wat, wat Kabbalah voor de complete life management herhaalt nog een keer. proberen toepassen aan jezelf van dagelijks leven. Dat zal je helpen meer dan wat dan ook. Ja, omdat het product is van uh, duizenden nachten. Uh, en um, leren een speciaal product gegeven is aan jullie. En niet aan mij. Ook aan mij natuurlijk, maar ook aan jullie. Op welke manier... Op de manier, op de unieke manier hoe ik heb dat naar voren kunnen brengen. Alleen maar dat het moest jullie helpen. Daar gaat het om. Dat het helpt. begrijp je? Oké, okay, we gaan verder. Probeer horen. Probeer ook horen wat ik zeg. Dan ze probeer ook horen en doen. Het Dat kost je niets. Probeer, probeer te verifiëren wat ik zeg. Hebe? je? Jij verifieert niet eens wat ik zeg. Omdat je doet het niet wat, je, wat ik zeg. je? ik probeer te doen wat ik zeg, en zeg me niet, want ik zeg, ik zeg geen woord over mijzelf, het is niet mijn macht, of ik dat je zeg, doe dit of doe dat. Als ik zeg het, ik, ik heb het gezegd, ik, ik, ik praat met een mens net zoals wat ik, wat ik ja, kijk, uh, op welke manier, ik weet het niet, ik weet wat, kijk, ik kan zeggen, dat ik kan ook misschien jouw bewijs laten leveren, ik wil niet dat, ik dat doe direct op directe manier, want dan ga je geloven in mij, in plaats van maar je kan bijvoorbeeld uh, zeggen wat je gisteren uitgesproken had, net, net zoals Ari, je kan het ook een beetje zo zeggen, je kan het aangeven, maar dan ga je als je dat begrijpt. Ari kon het zeggen tegen zijn leer, leerling, omdat zijn leerling was al, was al van hoog niveau. En ik zeg niet, maar als ik jou dat zou zeggen, als ik zo iets zeg, dan zou ik zeggen: oh, Hij weet van wonderen doen, hij weet van alle andere dingen doen. Je gaat geloven in mij in plaats van dat je werk gaat doen aan jezelf. Dus indirect laat ik ook merken dat ik weet wat, wat, wat, in jou, wat zich in jou afspeelt. Maar ik kan niet, maar jij moet het wel horen in de manier waarop ik zeg wat voor jou goed is. Dus op die manier proberen te doen negative We Amro and that is what they said Ari Ari, uh, uh, David David say Luley Hashem Azartali had Hashem may need help then so de uh, have apatro that he was mine beschermings here 20 na de punt. De haino. 21. Le malach tome. Le atri. Kanal. Ki hazar. 22. Ve hishi. malchut. Le mekoma. Le me dat arachamim. Ve lo. 23. Hish Mita, Kemaad, 24. Kekhuta dakik, shiura di it beni, u ben 25, asitra achra. 20. De heino, dat wil zeggen. dat ik uh, ontving mijn, uh, dat hij ontving mijn, hij hey, achem ontving mijn. Tshuwa, mijn inkeer. Wat betekent dat de Shem mee heeft geholpen? En hij was voor mij als tot beschermheer. Dat hij ontving mijn uh, Tshuwa. In 21 Wat verder gekreeg ik, ik Alles zit hier. Alle redding zit hier. In elke pagina, in elke zogeles zit er volop redding. Alleen moet jij eruit halen. Dat kan ik voor jou niet doen. Het werk kan ik voor jou niet doen. Jij moet het zelf doen. We le atre En hij. Uh, Poes. Uh, hij. Uh, Poes. Ja zeg je dat. Hij poesde de. Uh, engel. Dome. Naar zijn plaats. Hij heeft hem geduwd. Weggeduwd. Naar zijn plaats. kanaal zoals boven gezegd wat betekent dat? Dat is in de taal van de zoghoord, maar wat betekent dat? Want hij heeft de malgoed teruggebracht naar haar plaats, naar de eigenschap van barmhartigheid, dat is de taal van de Kabbala. ongeveer een beetje, dat wij begrepen wat er gebeurt. We logisch, hier Mimidatadim? En liet aan de eigenschap van de dien alleen maar een, een klein lichtje achter. Over 23 na de komma kimaat aard, goede dakik. Zo so, bijna zegt hij. Bijna, wat betekent die bijna? Bijna, ke goede dakik. Als een dun hartje. Keshijura de id benio benesidra achra, zoals de mate die er is, oftewel de afstand is, die is tussen mij en de sidra achra. Dat is ook wat David zegt. De heinu. Rakke o tohashijur hamu hamuat 26. Hamu chrach lihisha eir. Benamal goed de zitra Kidei kiedy litten zei lap hi kiyum behara moeta moetet sorry. Aan ikra 28 dakik. Kehagou shiura havedelo shakna nee ik 25 duma navsh. Hinei. Eerst laten we hier, uh, hier een, een puntje zetten. 29 na twee, twee woorden zetten we een punt. En we gaan dat vertalen. Um, 25. Dus wat betekent de afstand van, van zo'n dun als klein afstand als een uh, dun draadje. Da, je dat wil zeggen. Da raak ik je door. Sure. Net zoals, alleen maar zoals die mate, zoals, zoals, een, zoals een kleinere, kleiner zo'n klein afstand, kleine afstand, amograag, die dient te zijn, dient over te blijven, dient, over te, over te dient te zijn, tussen de malgoed en de citra agra. Ja, wanneer die beiden verbinden zichzelf, dan blijft het nog een klein afstand, zie je dat, wanneer de mal goed verbindt zich, wanneer die twee punten verbinden zich met elkaar, dan blijft het tussen hen een, als het ware, een scheiding van, uh, als, een, als een klein, als een dun lichtje, als een dun draadje. Waarom is dat? om aan haar aan de citra agra uh, uh, het bestaan te geven, een klein beetje het schijnen van het licht te geven voor haar, alleen maar voor haar bestaan. Anikra welke kleine, klein, welke klein schijnen heet, goed en dun. Draadje. 28. Gehou so, Shura so Haved. Zo'n zo'n afstand was dat, zegt hij. Hey. De Los Zo was het, zo so scheelt dat deze mate scheelt. Was uh, scheelt alleen alleen in deze mate van dat hij David, zijn ziel, zijn neefjes. Zo in handen vallen van die dome. Zo'n klein stukje van die van dat lichtje. Hinei zee ha het ziel oti. Sche nafalti dertig na faltibe jat a malach domme. Klomar. Kilulei eenendertig hazar koa, hadin sche leegjotke Shiur, goede dakik 32, kwart shachanti bejado shel dome en 29 hinei ze Hashiur, kijk wie zegt wat hij ons nu zegt zie hier, deze mate heeft mij gered kijk zie had hij gezegd Hashem heeft gered, wie heeft mij gered deze mate van de afstand die er is tussen die twee, tussen, ja, die twee, die heeft mij gered. Shalona afhaalt hij dat ik niet gevallen was in de hand van de engel dome mij. maar dat wil zeggen, kilolei, Hazar koei, dat zou, dat had de kracht van de Malgoed die in de Malgoed is, niet teruggekeerd, niet terug zo, teruggekeerd als de kracht van de malgoed, niet de, als de kracht van de dien die in de malgoed is, niet had teruggekeerd tot de mate van goed dat ik van het klein, uh, klein draadje zo dun. qua dan zou ik al in zou mijn ziel al uh, verblijven in de handen van domme? Nog een keer. Dus, de mal goed. Dus, ik deed, ik, David, deed een tsuwa een keer. Ik bracht de letter, he terug naar de naar de bina. Dus, mal goed, maar dan de kant, de, de punt van de bina. Eigenlijk. Dan, daardoor, ontsta, ontstond alleen maar een zeer klein afstandje tussen de dim en rachamim. Ja, en van de. En dat is dat wat wij noemen, dat het dat het onderpootje van de letter KUV. Dat is, dat is dan legitiem, legitieme ontvangst voor de, en dat is dan de, alleen de wortel van de zonde. De wortel van de zonde. Maar niet de zonde, zelf. Dus alleen de wortel, betekent potentieel zit daar de kracht dat dit niet verspreid kan worden, niet kan tot daden komen. Dat is wat hij zegt, en dat... Deze afstand, die uh, zorgde ervoor dat ik niet, mijn ziel niet, uh, gesluurd werd naar de, in de handen van de domme. Dat is absoluut praktisch wat we leren. Maar die afstand is heel klein, want dan mag er maar er zit nog een al tussen. Nee, kijk, de bedoeling is altijd, moet je zo zien, het is altijd in algemeen, het algemene okay. zin en in het bijzonder. Teil. Dus, als wij zeggen... dat malgoed stijgt op... naar de bina... dan bedoelen wij niet alleen... in het algemene zin, dat malgoed... steigt naar de bina... die malgoed steigt naar de bina... in het algemene zin, dus de malgoed... algemene malgoed... steigt naar de algemene bina. Maar betekenis is dat... in, op, in elke sphera... malgoed... Van elke sfera stijgt naar de, naar de, de binna van deze sfera. Ja, dat begrijp ik, maar de sfera op zit er nog tussen. Ah. Dus het, het is net of het de uiterste scheidslijn is, maar er zit nog een hele sfeer op tussen. Kijk. Het kan nog dichter bij elkaar. Kijk, na, nee. Zo. Ja, het ja, begrijp ik dat je wat je bedoelt. Je bedoelt dat je zegt. Dat als de malgoed. Die steekt op naar de. Maar laten we zeggen, Malchut van de malgoed van de malgoed. Die steekt op naar de malgoed van de. Naar de bina van de malgoed. Ja. Daar zitten dan nog. Nog uh, zeven sferot als het ware. Tussen hen. Bijvoorbeeld ja. Dat allemaal. Al deze spheroot. Die komen dan. Als het ware. Moet je zo zien. Wat er boven is goed opletten. Wat er boven de malchut is, dat is de malchut. Als de malchut steigt op naar de naar de malchut, de malchut, laten we zeggen, steigt op naar de benaf van de malchut. Wat is actief is er in, de, in deze, deze malchut, die nu is gekomen naar de binav. Wat heeft die? Dan heeft die keter van de malgoed, hoogma van de malgoed, en de bina van de malgoed. Maar alles wat daaronder is, is net alsof dat on, niet ontwikkeld is. Nee, daar is niet ontwikkeld. Er is niets. Omdat het is niet, er is geen kracht in de malgoed dan om al die tussensverrot te ervaren. Denk, potentieel natuurlijk zitten, potentieel zitten ze wel daarin. Ja, malgoed is opgestegen naar de bina. Potentieel heeft ze die krachten. Potentieel staat ze op een hoger niveau. Goed opletten. Maar die krachten potentieel zitten maar niet in haar zelf. Pas wanneer de malgoed weer terug zou, zou naar, als, niet, terug zou afdalen, maar dan betekent uh, door krachten op te doen in de binnen en dan via de middelste lijn naar beneden, dan zou zij kracht krijgen van die geësset, dan zou ze nog een verder daar beneden gaan, de kracht zou geven dan, we hebben dan nog, nog, nog ja. ze, ze had al de kracht van, eh, toen ze in de Bina was, en nu kreeg ze nog, nog een sfera, dus geësset, en dan nog weer, qura ja, Kom komt daarbij. Maar niet wat, ja, dat is, dat is potentieel het potentieel alleen. Misschien de Bina tot het hoofd, wat hij bedoelt is dat zij staan naast elkaar. Bedoel ik, kijk, twee punten betekent de twee punten mal goed steegt op naar de naar de malgoed, de mal steegt naar de naar de benaafende malgoed. Betekent op, betekent niet wat het daaronder die sfero die eronder daaronder zijn, maar de, betekent dat de, de afstand tussen die twee, want die verbinden zich met elkaar. Dus de mal goed. De mal die komt naar de bina, naar de bina van de malhoed. En daar is de afstand tussen hen. Dus in die verbinding zelf is de afstand als, die, als, die, als een dunne als dun draadje. Tussen hen. Dus heb ja, je. Ja. Dus niet dat het. Want anders zou dan de malhoed eh, eh, eh, net zoals bina zijn. Maar dat is dan de, eh, de, de, het verschil tussen die twee. Is dan op die op deze manier. Ja. Het is niet dat de malgoed blijft daar. De malgoed. Dus kijk. Malgoed is verbonden dan met de. Dan heb je twee. twee let op. Dan heb je twee punten. Zeg Ik wil preciseren dat. Dan heb je twee punten in één. Ja. De malgoed die stijgt op naar de. Malgoed. De malgoed laten we zeggen. Naar de. Benafende malgoed. Dan hebben we twee punten. De ene punt is waar, waar, waarin de malchut absoluut verbonden is met de bina. Ja? Mm -hmm. Dat is dan de gecorrigeerde toestand. Daardoor ontvangt men licht van boven. Die malchut ontvangt licht van boven. Dat ja, dan, is dan, is dan kan je door deze, dus door deze, door deze malchut die verbonden is met de bina, kan men wel licht, malchut kan wel On, ...kan wel licht ontvangen... ...en trekken naar zichzelf toe. Mm -hmm. Waarom? Het is een licht van de bina die zij aantrekt. Ja. En niet in haar eigen kilim. Dat kan dus. Daardoor kan het wel. Dat is alles wat wij ontvangen. Op deze manier ontvangen wij licht alleen maar... ...op deze manier. Dan kunnen wij mal goed... ...deze mal goed die verbonden is met de bina helemaal... Die, ...daar komt wel het licht. Ja. Maar... Tussen deze en de andere, maar goed, goed. Daar bestaat dus de afstand van, uh, wat hij zegt, van uh, dat dun, net als dun draadje. Ja, dat is wat een kleine, wat, wat gegeven wordt, kwalitatief. Uh, we proberen dat te zien in, maar dat is dan kwalitatief wat zij ontvangt. Um, Kijk, wij zitten nu al een aantal jaren, wij doen kabalen. Wij begonnen met niets. we begonnen met zo'n inleidingcursus. Daarna basiscursus. Daarna zogen. Stap voor stap gaan we dieper en dieper en dieper. De bedoeling is dat iedereen werkt aan zichzelf. Dat niet wij, dat wij niet meer blijven, het is... Eigenlijk de restjes wat nog overgebleven zijn. Dat ik nog steeds doe aan de <coughs> tips geven over het geestelijke werk. Dat is al voorbij. En we hebben dat ook in Shlavaa Sulaam geleerd. We, we gaan het op een andere manier. We hebben dat veel gedaan. Basiscursus bestuderen. Dat kan je ook steeds bestuderen. Dat boek wat ik Kabbala voor complete life management, daar zit alle essentie van voor het geestelijk werk. Dat moet je leren wat je kan toepassen in je dagelijks leven. Het is niet de kabbala wat het is, wat, wat, wat. Het is niet de eigenlijke doel van de kabbala om ons te bez, bezig te houden met, met het geestelijke werk. Dat is een persoonlijke zaak van iedereen. Ik doe het nog steeds. Een beetje, maar het moet langzamerhand het einde eraan, want de bedoeling is, goed opletten, de bedoeling is om um, uh, het geestelijke te penetreren en te gaan leren alsof jij al in het geestelijke leeft, weet. Om geen woord te spreken over onze wereld, dat interesseert absoluut niet. Dat moet je zelf doen, wat je, wat je weet, hoe je het toe te, to te passen. Nee? Like, wat je leert in de zoger over alles verrot. moet je opletten op je dat jij je, je sot, jij dat jij doet. Hij hey, spreekt het ook niet over je soort van de ar, van een, van een artsen of je sot. Hij spreekt niet van een, van een piemel of iets anders. Hij nee? like, spreekt niet over piemelgedrag, hoe moet je dat doen? Hij spreekt over het geestelijke, maar. Ik doe het een beetje zo, vertel ik een beetje naar het aardse toe, om een beetje nog steeds om dat te projecteren op het aardse. Maar eigenlijk, wij zijn al, nou, uh, ik bedoel, moeten ontgroeien daarvan, om applicaties te geven van wat we leren. Het moet voldoende zijn uh, om in, door de, door de taal stap voor stap te leren... Uh, Ervaren de kabbala taal. En de rest laat, laat liggen, dat al dat, dat, dat religieuze, religieuze taal. Want hij begreep geen woord, niemand begreep daar iets. religieuze taal is alleen de taal van het gevoel om aan een ongeletterde mens, goed opletten wat ik zeg, om een, om een, een geestelijke, in het geestelijk opzicht ongeletterde mens, een beetje gevoel te geven dat hij een beetje wakker wordt. En niets anders. Begrijp je? Er is gegeven de taal, net zoals iemand, iemand die bijvoorbeeld uh, muzikaal is, maar die kan, kent geen noten, kan die verder gaan. Er zijn wel een paar... Genieën die dan uh, kunnen ook uh, zonder noten, maar normaal niet. Dan, eerst begint men zonder noten eventjes, ja, Allerlei, dus even met vingertjes te doen op de op piano. Nee, maar daarna gaan we de noten leren. En met de noten, dan staan noten voor jou. Voor jou oh, noten staan op een notenrekzone. Jij kijkt naar die noten en je gaat spelen. Ja of niet? We hebben het niet nodig dat alle, al dit met handen en voeten. Zo is het ook de Kabbala. De hele bedoeling is om door die emanaties van licht, door tien sferot, hun eigenschappen te leren, dat het moet voldoende zijn. En of de mens, kijk nou wat we leren in de, in de Kabbala, of iemand ziek is, of iemand... Of iemand, of iemand, of iemand uh, ...niet ziek is... ...of iemand dit of dat, dat, interesseert... ...absoluut niet de mens... ...wij leren alleen het geestelijke daar... ...de wortels... ...de wortels van waar het... ...vandaan komt en... ...de wortels van het... Uh, ...de wetten van het heelal, dat is wat wij leren... ...niet de applicatie... ...het is, moet al voldoende zijn om... ...aan de materialen die wij... gehad had, hadden... ...om die steeds te raadplegen... ...nog een keer... Toepassen, maar dat is jouw jullie eigen zaak. Ik denk dat alles hebben we al behandeld wat nodig is. Alle aspecten hebben we behandeld om te leren toepassen de Kabbalah. En de rest is het, moet het aan jou liggen. Ik hoop dat er een tijd komt. Het is al zover. Ik voel het al een beetje. Dat het al dicht dichterbij is. Dat wij eigenlijk be zouden beginnen Kabbala te leren. Dat is al zo wat wij leren. Maar dat is de hele bedoeling. Dat je niet vraagt, hoe moet ik het toepassen, dit of dit of dat. Dan bedoel ik, dat is net als het uh, de eerste, de eerste studiejaar. Nou, misschien nog, nog twee studiejaren, nee, niet meer, maar het geestelijke werk. Met geestelijke werk bezig houden dat is een levenstaak. moet je dat zelf doen. Maar het toepassen, dat moet je zelf doen, ik kan niet altijd, altijd hetzelfde doen. En hoe moet ik dat, en hoe moet ik dat. dat is net, dan, is het, dan is het net of dat men... Uh, Ziet achter de bomen geen bos. bos, bos. Oh, en waarom moet ik, hoe moet ik dat Je moet het wel zelf toepassen. Ik kan niet, voor jou dat niet doen. Dus dat wil ik graag dat onderstrepen. Dat je weet dat deze brug. Hebben we genomen. We hebben besloten om dat te doen. Toe, toegeweet. We willen verder gaan. We willen dat zonder... Uh, niet binnen onze, ons verstand maar boven het verstand gaan met absolute vertrouwen het is nog bij ons in kinderlijke schoenen het vertrouwen ook in Yeshua dat kennen we nog niet het is alleen nog woorden, ik voel het wel het is nog woorden we hebben nog geen kracht om dat uit te oefenen, allemaal moeten we groeien in deze kracht van Yeshua, we hebben nog geen kracht van Yeshua het is alleen nog het is nog alleen maar nog uh, het beginnetje het is nog accepteren nog, nog aannemen het gaat om het geloof ja, om emona om het geloof dat is dat iets wat wij moeten nog opbouwen geloof boven verstand en alleen dat zal ogen openmaken en niet instructies uh, geven of moet je dit doen, dan moet je dat doen. Als dat is zo, dan moet je dit doen. Als dat is zo, absoluut niet. Is onmogelijk. Denk je dat je in de zoger ook in de zoger kan je dat door de zoger alle de hele zoger tien, tien, tien, tien delen dat jij dat doet, dat jij beter wordt. Dat bedoel dat jij zonder werk aan jezelf, zonder <coughs> te gaan altijd boven het verstand, kan je de hele zoger nog tien keer doen en zal niet helpen. Een paar zinnetjes in de zoger telkens diep en intensief te leren, of in zo'n les wat wij doen dat zal meer geven dan dan hele delen van de zorg en het eerste boek van de zorg is cruciaal omdat daar zitten de basisdingen ja, van de Torah, van de Kabbalah verweven hieruit dus komt, komen alle wetmatigheden, etc. En dan gaan we verder, we zaten zo, en als we nog mensen zullen hebben hier, zullen we, dan pas beginnen we in het tweede boek, ja, in het tweede boek van de zogar, Beginner begint pas Brischit. Daar beginnen de eerste, de echte echt, eerste boek van de commentaar bij Brischit. Twee delen, twee boekdelen die zo van zogar, die <coughs> gaan dus eigenlijk één vijfde van de hele zogar. ...gaat over Brishid. Wat is belangrijkste het belangrijkste... ...van alles is natuurlijk... Is ...veel zit in dat Brishid... ...in het scheppingsverhaal. Alleen dat schepping in, in het hele boek... Twee, ...twee delen van de zoger. En dan gaan we dan... ...spelen daarmee... Be, be, ...bewerken dat... ...zonder zoger kan we dat niet. Kijk, zonder zoger zou ik aan jullie niet kunnen geven... Uh, de leer van het Koninkrijk der Hemel, want dan is het ontbreekt iets, begrijp je? Dan is het ontbreekt alleen dat of alleen dat is niet genoeg. Alles is nodig. Ook test bijvoorbeeld. Het kan zijn, We leren nu uh, het vijfde deel van test. Nou, wie, wie daar begrijpt iets? Doet er niet toe dat jij boven het verstand, dat jij die inspanningen, doet om, om te doen. Dat jij steeds ontvankelijk jezelf maakt. Eigenlijk, niet vechten van binnen. Aanvaarden. Je aanvaardt niet mij. Je aanvaardt via mij, omdat ook ik aanvaard. Het hoger probeer ik dat te doen. Doe doe do, want geen reden anders komt. Dus steeds aanvaarden, niet tegenstribbelen. Niet proberen uh, ontlopen door iets anders te doen. Altijd boven het verstand. Dat is wat dat volk niet kan begrijpen. Dat is wat ik bedoel. Het Joodse volk dat heeft alles in gekregen, maar dat kunnen ze niet. En hier zit de steen des aanstoots. Om boven het verstand te gaan, dat kan men niet alles kan, maar dat hoe kan dat, want dat is het lijkt wel zo so miserig zo so boven het verstand gaan. en zonder dat komt geen redding, kijk naar mijn broeders hij hebben een redding, kan je, kan je zien op hun redding, heeft geen, geen iemand van hen een redding geen, geen geen van hen, geen een rabbi van hen heeft een redding, waarom? Zonder Yeshua is geen redding zonder te gaan boven het verstand, vergeet het maar. Ik weet alles wat ze leren, ik weet, ik heb het gedaan. Ik, heb het aan mijn, aan mijn, ik weet het precies wat ze leren, ik heb het ook meegemaakt. Ik weet precies wat ze leren, alles wat ze leren, weet ik. Ik kan het ook. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik kan het wel, maar zij kunnen niet wat ik kan. Niet wat ik kan, wat ik probeer te doen, wat ik doe boven mijn verstand. Niet ik kan, juist... Juist wat ik doe, kan ik absoluut niet. Maar dan ga ik boven het verstand en dan wordt het geopend. Dan gaan alle poren open. Dat is de redding. Niet de redding iets is dat daar een andere moschee komt, weet ik veel, in, of een andere die dan oorlog gaat voeren voor Israël. De redding is in de mens zelf, dat door het leren kan men niet anders dan door, door wat wij leren ...tot de reding, reding komen. Kan me niet komen. Dus dan probeer uit de zorg dat het jouw poren open maakt. Jouw poren van de mens, van die, uh, de uiterlijke mens in jou... ...en de innerlijke mens, dat het, dat het daardoor je open gaat. Open breekt jezelf. Want wij zijn gemaakt alleen om te ontvangen, niets anders. Ieder van ons. Wij zijn... Uh, Gedoemd als het ware om te ontvangen. Geen mens kan weten wat van geven. En daarom kunnen we van geven alleen leren van wat we leren in deze paar dingen die we leren in de zoger. En dan blindelings gewoon leren boven het verstand wat de zoger zegt, met al die perip peripetieën wat de zoger ons dat uitlegt. Want dat allemaal onzichtbaar geeft ons. En ontbreken de schakels in onze redingspakket. Uh, en dat is wat wij doen. En ik heb van alles gezocht en ik kon het niet vinden. En hier heb ik de reding gevonden. En dat is niet alleen ik. Dus het is gezegd ook in, uh, in de Torah. En door dat het alleen hier, alleen door deze bronnen. ...dat um, is algemeen bekend. Kan men tot de redding komen. En daarom minder, we gaan steeds minder doen over de applicaties daarvan. Zo, doe ik het doe, doe, doe nu en daar dan, maar minder, mijn vrienden. Dat is niet nodig. Dat is, betekent verlagen, uh, verlagen weer Kabbalah naar mijn noden. Dat is wat je wil om Kabbalah, Kabbalah te gebruiken voor je eigen noden. Dat is wat het volk doet. Hoe kunnen we de Torah gebruiken, hoe kunnen we de schepper laten werken voor ons? We hebben niet dat wij werken voor de schepper, maar hoe kunnen we de schepper laten werken voor ons? Dat is wat wij zeggen als je zegt, geef ons dan de praktische doeleinden, praktische richtlijnen, hoe moeten wij dan de Zogarnieuw zo gebruiken, dat wij praktisch weten, dat wij geen ziektes hebben, Alleen maar door het leren dat alles geeft dat, alles geeft het jou, al die, al die genezingen wat wij leren nu. Iedereen van jullie leeft. Nee? Iedereen van jullie goed, ziet goed uit. Bedoel, wij leren en wij blijven intact. En wat wij leren, beschermt ons. Nee? Iemand die stopt met onze studie geloof, geloof wat ik zeg, over twee, drie weken, over drie weken, gaat de citra agra, opvreten de mens, die <kwijnt> stopt met onze, ik zeg het niet van, van jullie, dat ik jullie waarschuw God verhoede. jullie zitten hier al, al lang, ik bedoel, van wel mensen die, die bij ons gestudeerd hadden, dan iemand stopt, en na drie maanden, na drie weken, sorry. Na drie weken, ik weet wat ik zeg, word je al opgevreden. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is de citra agra, die gaat hem meester worden van die persoon. Want jij zit hier, jouw poren gaan open, jij zuivert jezelf. Als je daarna, als je daarmee, daarna de mens, die openingen, dus die leegte die jij maakt, de leegte van... Ja, de leegte die gemaakt is door jou, door, door de studie, die je maakt leegte voor jouw heilige. En daarna gaat de mens stoppen met het heilige en die gaat weer de wereld in. Dan al die, al die legios van die citra agra, die gaan de leegte weer opzoeken. En dan wordt het nog erger bij de mens dan daarvoor. Wat, je had, wat de mens had verdiend, dat bleef voor hem. Maar de toestand van nieuw zal, zal erger zijn. Kijk, als een mens gaat weg en die gaat leren de Torah zelf aan zich werken, dat is iets anders. Maar in de regel is het niet zo dat een mens, een mens gaat niet meer, dan heeft hij ook geen banden meer daarmee. En dan deze wereld snel vreet hem op. En dan is hij niet meer, kan hij niet meer, dan is geen weg terug. Er was een, een, een student, ik zeg niet, oh hey of zee. En die was op een, op een keer, op een, na, na een, na, hoe zeg dat, na. paar jaar geleden, een jaar of drie geleden, ik weet niet precies. En dat was na een vakantie. Die had, had ik altijd jullie verteld: na de vakantie is het erg moeilijk, na de zomervakantie. Want het is erg makkelijk om weg te, weg te, weg te zakken. En deze persoon die werkt wel geweldig met ons mee. Het is er nieuw en altijd. Maar die had gezegd op een, op een moment, ik ga stoppen. Ik zeg, oké, okay, ik stop het. Dag. Okay. Hoewel. En dan, deze persoon had mij wel teruggebeld. En ik zeg, ja, oké, okay, uh, goed, leuk. Dat moet je zelf weten, goed. En toen kwam het uit mijn mond, kwam het wel deze uitspraak wat ik net had gezegd. Maar over die ma drie weken, weet het, over drie weken word je opgevreten door de citerach. Nee, nee, nee, maar ik heb ik vriendelijk gezegd. Heb ik niet, niet, niet gezegd om, om, om te behouden deze persoon. Maar weet het zo, dat het zo zal zijn. Ik bedoel, maar, maar het is niet, zo, is niet zo belangrijk of zo. En wat denk je dan? Een dagje later of zo, so, of misschien op dezelfde dag, ik weet niet precies, kreeg ik dan een e-mailtje van... Van die persoon. Ik zal, niet, ik zal toch niet wachten drie weken. Ik zal niet drie weken vol, vol, volhouden. Vol, wacht, wachten totdat, totdat ik opgevreten word. Dat is niet drager. Ik draag, right? ben terug. Hmm. Nou, zie dat. Als dat zo is, dan is het de mens. Betekent dat het van binnen zit. Uh, het streven naar de redding zit bij de persoon zeer diep. En er is een geweldig tekort geweldige uh, gissaron is om de reding en om het licht. En deze persoon zal wel dat behalen. Ik zeg het even. Zo, so, je moet weten dat jij wat jij ziet, dat jij doet, of je zit hier in onze groep, of jij het uh, buiten, als externe student. We hebben een paar mensen al overgebleven. We hebben weinig, we hebben nu zo'n twintigtal al eens bij elkaar met externe studenten. Zo'n twintig mensen. Zien? <laughs> Hoeveel waren het vroeger. Maar het doet er niet toe. Want sinds drie jaar. Niet meer. Geen, ook, ook geen externe studenten neem ik aan. Want. Weet je. Dat is zelfs. Ik zie ze niet. Waarom kan je niet dat doen. Waarom. Eh, iedereen mag het wel. Je moet wel verspreiden. Kabbala. <laughs> niet wij. Niet aan mij. Is het niet gegeven. Om, die, om op deze manier. Kabbala te verspreiden. Klein groepje. Al is het maar twee, drie mensen, doet er niet toe. Maar dat wij tot de ultieme, het ultieme moeten wij komen. Het ultieme. Net zoals in de groep van, de, de van Ari. Ari wilde alleen het ultieme, want Kabbalah is het ultieme. Eindelijk. Right? Kabbalah is niet een beetje dit, een beetje dit of beter. Is het ultieme, de nadruk. Word de intentie, moet de ultieme intentie zijn. Weet je wat ik nog een keer: ultieme intentie, niet 90% uh, goed en tien, en tien mischiet of 10 dat. Ja, Absoluut 100% moet het zijn, dan ben je beschikbaar. Dan pas krijgt een mens uh, de redding. Ja, herinner je wat Jésus had gezegd dat kwam iemand bij hem, een rijke man, een rijke jonge man. En alles, hij zegt, wat moet ik doen om in het koninkrijk de hemel te komen? Wat had hij hem gezegd? Hij zegt, ik heb, we moeten de Torah de tora voorschriften doen. Welke, hij zegt, Hij zult de te lief hebben, als je naaste liefhebben, hebben, gij zult de schepper liefhebben hebben. En gij zult niet doden, etc. Hij heeft hem alles, uh, je vindt, hij heeft hem op een reetje gezet. Ge ge ge ge ge ge ge ge hij zei, ik heb het alles gedaan vanuit mijn, vanuit mijn geboorte, ik heb alles dat gedaan. Al die voorschriften wat in het Torah staat, heb ik nageleefd. En hij is dan in, zie dat, hij kwam toch naar Yeshua om te vragen, om hoe hij kan komen in het koninkrijk der hemel. Zie dat, maar hij zei, hij kwam blijkbaar niet tot het koninkrijk der hemel, door het vervullen van de Torah en de voorschriften, geen hond, komt door de Torah, door het vervullen van de Torah en de voorschriften, nog geen jood, ooit, is gekomen tot het koninkrijk der hemel, behalve natuurlijk Yeshua, omdat hij zelf daar van, daaruit komt, is gekomen, en geen mens kan alleen maar door de Torah komen, tot het, kon, de koning, het koninkrijk der hemel, waarom niet? Nou, we hebben al veel, alles. Waarom? Oké, okay, ketter, waarom nog meer? Wat is de Torah? Wat is de Torah? Van welke, welke Torah leert het volk? Wat is gegeven aan de Torah? Dat is zijn. Welke, welke, welke rol is dat? De tweede rol, ja? Van de wereld, van de, wereld, Dat is wat zij ontvingen, want de eerste wilden ze niet ontvangen. Dan hebben ze ontvangen de Torah van de wereld, Yetzira. Wat is de Torah van de wereld, Yetzira? 50-50. Hoe voelt het in de wereld, Yetzira? 50% goed en 50% kwaad. Dat is de, de, de ervaring van de wereld, Yetzira. En daarom, duidelijk waarom. Dat is 50% 50-50. Daarom, Joden zien de wereld als Joden en niet-Joden. Kosher, niet kosher, niet kosher. Goed en kwaad. Geoorloofd, niet geoorloofd. Waarom? Het is, is, is de straling van de wereld Yetzira. Zij ontvangen, als het ware van de wereld. Zij zijn niet in de wereld Yetzira. Zij ontvangen de straling van de wereld Yetzira. En daar hebben die twee spalt. 50-50. 50%, -50, 50 dat, 50% dat. En dat kan je ook zien aan de manier van hen leren. Hoe leren zij de Torah? In paren. Ja, dat wordt altijd, altijd in paren. Altijd leren zij met tweeën de Torah. Hoe? De ene is verdediger. Verdedigt een stelling van de Torah. En de andere valt aan. weet ik. Altijd met tweeën. Waarom? Omdat die, die door die, de ene valt aan. De ene de, de, de, de speelt een rol van een verdediger. Dat is, die speelt een rol van de rechterlijn. En de andere is de aanvaller, die speelt, die tegenspreekt, die speelt een rol van de linkerkant. En dan moeten zij door die twee, door, die twee, door de ten, tandem, door die tandem, door de tandem, door de tandem, door die tweeën met elkaar zo spelen. In, in tandem moeten zij dan uh, komen tot de oplossing van de rechts en links. Dus altijd heb je twee mensen in twee lichamen nodig om tot iets te komen. Terwijl iemand die Kabbalah leert, die voedt zich door de, door de Torah van de Atsilut. Dat is de leer van het Koninkrijk der Hemel, wat aan Jezus was gegeven. En daarom hebben wij dat niet nodig. Ik bijvoorbeeld kan, kan met niemand samen leren, want het is onzin. Waarom? Waarom is het onzin? Waarom iemand die kabalen leert, waarom kan je dat, waarom moet je het kan alleen leren, moet alleen leren. Want wat zij hebben in tweeën, want zij hebben rechts en links, Ze hebben geen rechts en links. Ze hebben dan twee, twee mensen nodig daarvoor. Duidelijk, zij leren de ene die verdedigt, de ene speelt een rol van de rechterlijn en de andere van de linkerlijn. Maar ik hoef het niet, want iemand die kabalen leert, die heeft beide in zichzelf, zoals ja of niet? Die heeft aan de... Uh, die heeft aan zichzelf, die heeft rechts en links in zichzelf. Duidelijk. En de schepper is in het midden, dus in, in mijzelf heb ik een verdediger, dat is mijn, de rechterkant van mij. Is een verdediger. En de linkerkant is mijn verstand, die, of linkerkant is de aanvaller, dus die moet ik beide, dat is mijn leren van de Torah in mijzelf. Dat is de eenheid, die kan ik dan verkrijgen door die twee, de Twee tweeledigheid, als het ware, van mijn aardsbestaan, dat wil zeggen, die vier stadia die er zijn in mij, als, als schepping, moet ik dat oplossen, hoe? Door werk te doen, alles wat doe, alles wat in je, in je handen is te doen, en dan ga je op naar de ketter, naar de Yeshua, daar wordt opgelost, elke, elk probleem, als het ware, kan je dan uh, zien, uh, opgelost, Krijgen. en dan ga je weer met de kracht die je opdoet, steeds dus elke dag, elke dag maar, elke dag met andere opstelling. Elke dag moet je weer zo naar je weer gaan, geen andere manier om jezelf te redden, geen Indische leer welke dan ook zal helpen een mens voor een jotte. geen guru, geen geen enkele boeddh, geen boeddhisme, het is praten over het over het pra, ook over praten het is multi multi, multi uh, het is uh, met veel goden allemaal, kijk Indiërs die hebben veel goden, het is goed voor hun als, als hun culturele erfgoed ja, ik spreek niet van van nation, national, national, nationaliteiten. Zie je hoe ik spreek over, over joden. Ze hebben ook geen redding gevonden. Geen, niemand van hen kreeg je geen redding. Alleen één reddende kracht bestaat in het heelal en in de mens. Dat is de Yeshua. En dat alleen daarom moet je daar krijgen. Niet naar meekijken dat ik kan jou iets geven. Ik kan niets geven als je zelf niet werkt. Als je zelf erom niet vraagt dat je zelf die contacten hebt, steeds contacten in geloof, boven het verstand, dat elke week moet jouw geloof in Yeshua, en in de, in de Vader, in de Hashem, die is ingebed in Yeshua, dat moet groeien bij jou, dat is het, de maatstaf van jouw studie. Als het niet doorgaat, dan beter te stoppen. Ik zeg het aan iedereen die niet in staat is of niet in staat is, het is iets anders, nee God het is niet zo, die niet in staat is als je niet in staat bent moet je doorgaan, als je wil hebt als je zegt, ik heb de wil ik wil graag, maar het lukt mij niet dan kan je doorgaan en doorgaan, want dan, dan hoor je wel bij, bij deze, dan wil je graag dan je verzoekt, ja jij wil de reden, maar als je zegt, nee ik ben niet bereid om te werken... aan mijn geloof... in die reddende kracht van Yeshua... want Yeshua is de redding... de hele naam... en niet denken aan persoon. ik spreek nooit over personen... zoals so in, het, in het geloof... in, in, in, in, in al in in die geloven... maar als je niet gelooft... in die zichzelf niet kan... overgeven jezelf... aan je eigen plaats van ketter... dat betekent Yeshua... Dan komt er geen redding. Nee, dan blijf je alleen maar, alleen maar in deze stinkende wereld. Uh, Verblijf je hier en geen relatie en geen redding. En niets blijft dan over na het doodgaan. Wat jij opbouwt, dat, jou dat jouw geestelijk lichaam, iets wat altijd leeft, dat zit in ons, want dat gaat. Naar de knopen in ons fysieke omhulsel. Maar iets wat leeft altijd, dat is wat wij bouwen. En niet ziektes of ziektes interesseert ons niet. Interesseert mij niet hoe ik me voel of ik een ziekte heb. Of ik ziekte niet heb. Als ik vandaag opsta en ik voel dat ik ge dat ik mij lekker voel. Dan ben ik dankbaar dat ik, ik mij lekker voel. Als ik sta op en voel ik mij niet lekker. Dan moet ik zeggen oké. Okay, ik moet alles proberen om wel lekker mee te voelen. Maar niet ten koste, koste wat kost. Dan moet ik zeggen dat ik mij niet lekker voel. moet, moet ik accepteer het. Net accepte, accepte, accepteer het. Ik net zo so als, als gisteren toen ik mij lekker had gevoeld. Dan ga je vooruit, begrijp je niet de wishful thinking van willen, te, willen uh, kosten wat kost ver, uh, uh, verzoet worden door jouw gevoelens. Uh, jouw geestelijke inzichten moeten boven elk gevoel uitkomen. Dan zal je ook heus ook in, in het materiële voelen, in het emotionele zal je ook dan de uh, de uh, baat daarin hebben, maar niet proberen jouw gevoel gevoel, je gevoel, aardse emoties als hoofd ja, als toppunt belangrijkste uh, uh, zien want dan is het omgekeerde zaak, dan is het kan je hier vanuit, vanuit jouw lichaam van jouw, vanuit jouw lichamelijke als je dat voor jou, als dat voor jou het belangrijkste is, dan kan je niet, dan, dan hier zit geen redding, duidelijk in geen materiële genot, in geen materiële handeling zit iets wat opbouwend is sex is destructief duidelijk, als het een beetje doe je dat, net zoals we leren dat een beetje aan de citra moet je een klein beetje geven, zie je dat wat je ons vertelt, een beetje wel zo, maar niet. Niet meer. Eigenlijk, een klein beetje moet je dat doen. Anders is het om niets. Je gaat verspillen jouw krachten om niets. Begrijp je? Het is allemaal niet nodig. Een jonge man, die doet het, een jonge mens doet het meer, omdat hij veel hormonen heeft. Je moet het gewoon kinderen produceren, daarom dat. Maar hoe ouder je wordt, je moet niet met dat soort dingen je bezighouden. Want dat alleen, alleen, alleen naar de knoppen brengen jou. Jouw, jouw werk, begrijp je? Je moet wel dingen doen, je hebt gezin, je moet dit, bepaalde dingen. Maar je moet altijd weten dat jouw, uh, uh, wat je doet met je met jouw lichamelijke dingen, dat moet alleen maar strikt, strikt noodzakelijk zijn. En niet eens met, met je, ga maar iets anders doen, ga een beetje sporten doen, dan ben je klaar met dat. Heb je iets gegeven aan jouw citra agra en dan is het klaar, en en, en uh, dat en dan, dan heb je dat genoeg, heb je, dan voel je dan op, heb je alles, uh, probeer, probeer niet slaaf te blijven, maar on, van jouw uh, diepe uh, lichamelijke behoeftes, en dat is de sterkste behoefte, de meest krachtige behoefte, is natuurlijk dat seksuele, seksuele prikkels, wij zullen blijven, blijven zij al je leven te hebben, be, hebben. And, maar je moet het steeds overwinnen. Je moet het steeds niet overwinnen met de kracht en macht. Maar je moet wel gelaten dat doen. Het is erg, erg fijn werk om daar uit te komen. Om met die, met, die, ja, met die seksuele dingen om daar om te gaan op die manier. Zeer sluw moet je zijn om daarmee om te gaan. Duidelijk, want daar zit al die citra Achradzee. Ze loert erop. Om daar jou aan te pakken. Dus probeer gewoon werken aan jezelf. En vertrouwen moet groeien met de dag. En Yeshua staat op de topplaats, op de prioriteit, nummer één. Duidelijk dat je altijd richt jezelf aan Yeshua en dan aan de Schepper. Want, of aan de Schepper, maar dan bedoel je dan in de naam van Yeshua, want anders. Kan je heen, anders is het alleen maar woorden en geen <coughs> beweging van binnen. Beweging van binnen betekent naar Yeshua en binnen de kracht van Yeshua, binnen jouw eigen ketter, kan, kan je het licht zien. Anders praat je tot licht en het licht lacht je uit. Zoals so mijn my, my broeders dat doen. Ze praten tegen Hashem, ha -ha Hashem, Hashem, Adonai, Adonai. Allemaal niets, want zij, omdat zij weten, zonder Yeshua kunnen zij schreeuwen 3000 jaar nog meer. Adonai, Adonai, helpt geen. geen Uiteindelijk, uh, absoluut niet. Zonder Yeshua, nog een keer, weet wat ik zeg. Ik le leef vandaag. Wanneer, zo lang ik leef, heb ik het nu, zeg ik aan jullie dat het zo so is. Probeer dat te aanvaarden boven het verstand wat ik zeg. Dan zal je redding geven, dan zal je leven zin je geven in het leven. En, uh, en alles wat jij zou zal, zal uit het leven willen, zal jou brengen deze relatie met Yeshua.